We gaan verder. Wij staan nu op de pagina Ayendalit, 71. Hasulam, de eerste regel. Of niet? Of niet? Ja. Nu probeer dat is het belangrijkste gedeelte van de les wat wij nu leren. Alles is belangrijk, maar er zijn altijd belangrijke, belangrijke dingen die nog belangrijker zijn. En nu probeer de absolute concentratie te geven. Want wat staat op hier op deze pagina? Ik zeg het aan jullie. Ik leg mijn hand op mijn hart. Deze pagina, als men deze pagina alleen leert, en alle andere dingen weg, weg doet. Weg, gewoon weglegt En laat aan kinderen leren. Maar alleen deze pagina. Nou, wat zeggen deze pagina? Tot het einde misschien. Dan zou ongekende veranderingen plaatsvinden. Want de ogen gaan open. Alleen daarmee. De andere dingen zijn alleen maar... Het is net als... De Torah die men leert zonder Zohar, zonder wat in de school van de Ragnar Shimon is is voor een kabbalist. Het is net een Torah met een knip och. Ja, ja, maar misschien ja, het is niet de Torah die, het is ook de Torah natuurlijk. Maar voor iemand die kijkt vanuit de positie van wat wij leren van de school dat van de positie dat waarbij we het einde der tijden zien. En dan kijken naar wat, zij, wat men zich bezighoudt met de Torah. Met de, met de tora, hoe, hoe, hoe men dat leert. Dat is dan een kinderlijke Torah. Een kinderlijke manier van het leren van de Torah. En dat helpt niet. Dat is het ergste. Dat men verdoet zijn tijd wat op iets wat niet helpt dat is, ik zeg niet dat het zo is, maar deze pagina wat wij nu gaan leren en als ik het zeg dus probeer uiterste best doen om volledig te concentreren, jouw concentratie moet zijn, wat is de doel van jouw concentratie, moet je van binnen zeggen tegen jezelf nu wil ik graag dat door wat ik nu leer op deze pagina dat de niet zo, zo de hele gefunken in mij die uit moeten komen, uit mijn klipot en uit onreine, het, onreine, het onreine gebied waar zij allemaal daar verstopt zijn. Dat ik door deze tekst hij, zij eruit haal, zoveel mogelijk en zo sterk mogelijk. Want die wat wij leren nu hier, heeft de kracht om het allemaal eruit te halen als we het goed doen. Maar in ieder geval, hij heeft de kracht om enorm veel eruit te, te laten komen. Wat anders kan, doet men 3000 jaar en gaat men, niet, men krijgt het niet door. Wat hier staat geschreven. En daarom wil ik, dat is dan even een preludie bij het leren van, de, van, wat, van, de, van deze woord. En dat zeg ik niet altijd. Ja, dat, dat, dat, dat je ziet dat het, en nu goed op. Dus we hebben geleerd, ja, we hebben net daarvoor geleerd over Rabihia. Herinner je nog over Rabihia wat we hebben geleerd? Dan die Mashiach zegt: Nou, hij is klaar in deze wereld. Nou, wat moet je dan doen in deze wereld? Haal hem dan eruit de uit deze wereld, want hij is klaar. Hij he heeft zijn kwaad al uh, gecorrigeerd. En wat zei Rabihia? Rabbi Shimon, hij zei. Laat hem leven, laat hem hier op aarde nog rondlopen, laat hem tijd gunnen. Want hij gaat nu nieuwe correcties doen. Wat zijn dat voor nieuwe correcties nog? En dat kunnen we hier leren. De regel 1, Hassolam, de rechterkolom. Piroos, de uitleg g Barach Natan et Koek adibur Shelo Tvay befihem, Shela tzadike Kmo Shema Imiata dri, atadri Lemehavi Shutva Imi De uitlech De yeshterich G-d Hashem gezegend is hij, de schepper. Natan et kocha die shelo, gaf de kracht van zijn woord. Twee, befie hem in de mond, in de monden van de rechtvaardigen van de tzadikim. K'morsche massik, zoals hij concludeert. En er staat geschreven in de, in de tekst van is niet imi maar ami, ami ata, jij bent mijn volk. staat geschreven. Maar de wijzen zeggen ons lees niet ami, lees niet mijn volk, maar lees imi. En als je leest dat met een imi, met een klank i, betekent met mij. als je leest dat imi ata, betekent jij bent met mij. En als je leest ami, met een a-klank dan is het, jij bent mijn volk. Uiteindelijk, hoe zit het dan die? Dus, zoals hij concludeert, Amiata, jij bent mijn volk. Zoals geschreven staat bij Jesajas, um, Jesaja, Le lemahave hawe shutva imi, of met mij kan je ook, kan je ook zeggen. Imi, met mij ben jij. Wat betekent dat? En de is ook een zichtum. Wat betekent dat dat staat geschreven? Dat jij bent met mij. Lemehavi shootva imi om partner te zijn met mij. Om met mij partner te zijn. Letterlijk. Twee. Punt. Drie. Naar de punt. Goed opletten. Partner zijn met mij, Hashem zegt. De mens moet partner zijn met mij, met, met hem. Maar Anna Pamelula, Fir, Dili, Avdit, shamayim Waarets, Kmode Atalmer, Bidwar, Fai, Fashem, shamayim Nasa, Of, Hahi, Ad, Drie, nadepen. Ma anabel bamelula Dili, let op wat hij sekt ons. zoals so ik door mijn woord vier, av, eh, Avdit, Shamaim wa Arts, de hemel en de aarde. dat atomer, zoals so je zegt, zoals so so het vers leidt. Bid war Hashem, Shamaim nasa. Door het woord van Hashem werd de hemel gemaakt. Vijf. Of hachi'at, so doe jij. Anemens, zegt hij. Punt. Ken sadikim, zes. Jewraou Shamaim Bakoa hadibur Shelahem. Kenna tzadikim, zo so de rechtvaardigen, zo so ook de rechtvaardigen, zij tzadikim, dus zij die leunen op hun jesot, zij die komen in hun correcties tot jesot, en van jesot halen de man op, die dat zijn de tzadikim. Zij die zo so ook de tzadikim, de rechtvaardigen, Zes. Jevrausha zullen de hemel de hemelen hemel schepen bakocha diboor schelahem door de kracht van hun sprak. Punt. O was ze? Wat ach zei van Rabbi Shimon? Eta mikra ברשית ברא אלוקים את אחת השמאים ואת הארץ וברא לשון סתימה נכן הוא лишנה דסגר ולא פתח זס uw aze, patag Rabbi Shimon, dat is mikra, en darmeij, open de Rabbi Shimon, vers, het begin van de Torah. Brishit baray ki, brishit schip. in het begin weet u dat. Brishit in het begin schib de schepper, schib lo wij weten dat. En het woord bara weten we dat, dat is schip betekent. Uh, in het uh, brishit, bara Hier heerst schip Elohim Het is shamaim de arts, De hemel en de aarde acht. Uvara en het woord bara. stimahu. dat is een uitdrukking van uh, verborgen, van iets wat verstopt is. We hebben dat ook een beetje geleerd. Nee. Lishna, dat is een uitdrukking van de sagir veloppata. Van sluiten en niet open doen. Punt. Kanaal. Jerstin lehavin, lama tam bestimo. Wel meer. Sjasa Kanal, zoals boven gezegd we yeshle win, en wij dienen te begrijpen. Lama Sautam Westimo. Waarom maakte hij zij in, in, het, in het verborgene? De hemel en de aarde. Waarom maakte hij de hemel en de aarde, de schepper, uh, in het verborgene? Dus bara, het woord bara, we hebben geleerd. Wel meer. En hij zegt, let op rabbi Shimon zegt: "Shasá elefken dat hij maakte dat de schepper. Elokim maakte dat, in het in verborgen dat, Begdei lasim gemarati kunam om dat om de voltooiing van hun correcties, om de voltooiing van de correcties van de hemel en de aarde." te plaatsen, twaalf, bij die bura Zadikim in de spraak van de rechtvaardigen. Zij moeten het afmaken, de zadikim de zadikim, in de spraak van de tzadikim, moet het afmaken, die werelden dus tot voltooiing brengen. We lazen tam, daarom zijn ze nog verborgen, en zij moeten het tot volledigheid brengen. En om hen, die rechtvaardigen, te maken tot zijn, tot de partners met hem, met de gezegende, 13 in Bibriaatschamajma awards bij het scheppen van de hemel en aarde. Goed luisteren, wat je ons zegt. Weze dat and that is wat hij citeert. Hij brengt het heilige schrift, hij brengt het vers, en hij zegt: Rabbi Shimon, 14. assim Het vers van Isaias, en ik zal mijn woorden in jouw in, in jou mond. Okay. We gaan verder. Dus het is schijnt iets te zijn dat de wereld is geschapen, maar dat is nog niet iets niet rond is. Dat afronden van het scheppen van de wereld is, Hashem heeft het toevertrouwd aan de spraak van de, de tzadikken. Dat zij moeten het eh, afmaken en zij moeten dus in partnerschap met Hashem scheppen de hemel en aarde alsof die nog niet helemaal tot het einde zijn geschapen. Goed oplet. Hier zit het antwoord straks in de, op deze pagina. Op alle vragen, op alle struikelingen van elke en alle filosofie, elke religie, kan niet uitkomen wat hier staat geschreven. En dat zal je ervaren. Dat zal je een geweldige bevatting geven van... און חקנדה בפאטינג זלחייכן על שניו הולדיח יהיה קונצנטרירת. פאיפטין. ומבאר לפנינו שיש בזה בט פחינות של זסטין חידוש שמהים וארץ שנתן בפי הם של הצדיקים. פאיפטין. ומבאר לפנינו. אין He left out for uns the Zohar. Rabbi Shim. She is based the That are two aspects of the vernieuwing of the Hemel and earth that he gave them to the Shadikim that in the Mundan van de rechtvaardige, van de zadiging. Dubbele punt. Welke zijn er? Die twee. Zeventien, Alef. De eerste. Leta het o shell Adamarishon. Ki ha achtin 18 asaati kun shamayim wa anele beoven anelle kodem. ניכתינן חד אושל אדם מרישון. כבושה הכתו בימ, מגרים תвинתא חלנו במאסיב רישית, אשר אצונד את סלוד, אין תвинד. אלולי איחם פין, ועבוגיימא הלайн, ועדם מרישון. אלא תвинתא, ועיהלבייש את יששוד de Atsilut. Ayalo 23 Le Adam Harishon Naram de Atsilut. Zihara Illa vierentwintig. Hatcha she, she quo shell, hatcha ik zie het nog, ik zie het shel ik zie het ik zie het ik zie het ik zie ik zie het ik nog, het nog, Wachar 25. Achet de Etshadad. Jarade Ade 26. Leolam gaan zehagashmi. Wacharansheloot 27. Bayim lo atamigimir almin de bia di fruda. Punt. Goed opletten, hier staat een geweldige ding. Wat enorme onthullingen aan ons zal geven. Zeventien. Dus, er zijn twee, wat hij had gezegd, twee vernieuwingen van de hemel en de aarde. Wat zijn dat? Zeventien. 11 de eerste. Letakken het o Te corrigeren de zonde van de eerste mens. Dat is wat de mens, dat wij doen. Dat is de, de, de tzadikim dienen te doen. Dus eerst is het die 6000 jaar om te corrigeren de, de zonde van de eerste mens. Van Adam. 6000, we zeggen zo, so, 6.000 eh, stappen. Dus de eerste, wat is de eerste dan? Vernieuwing van de hemel de aarde. Wanneer komt dit dan, de eerste vernieuwing van de, van de hemel en de aarde? De, de wat is dat? Letaken om te corrigeren de zonde van de eerste mens, Adam. Ki ha ziel, 18 asa hat je kun, van de schepper. ziel is ook de schepper, dat is dan de uitstraler, de emanator van het licht. Letterlijk. Want de maat ziel, de schepper, de bron van het licht, Asatje Koen maakte de correctie van de hemel en aarde. Dus eerst, of kunnen we het, kunnen we het zo zeggen, installeerde de hemel en aarde bovenaan Allah. Op een, verheven, op een verheven manier. Dus die zes dagen, de zeven dagen van de schepping dat hij installeerde de hemel en de aarde op de zeer verheven manier kodem het arishon. voor de zonde van de eerste mens dus voor de zonde van de eerste mens was de, de installatie van de hemel en de aarde en alles was op een zeer hoge verheven vlak Moshagaktuwim waarim lano. Zo is de geskriften lechen ons uit. Tenan zijn van de maasse briechit wintag. Tenan van de schepingsdaad. Schepingsdaad. Welke geskriften, de kabbalistische geskriften. Asher hazon de acilut. Warbij zon ze iranpiene nu de acilut. Let op. Dat het bij van de wereld, hoe was het dat toen? Dat de zoon van de Atsilut, Zerampin, en, en Nukwa van de Atsilut, 21, Alule Arichampin. Daar waren twee, op, twee opstegingen ja? van, van de werelden Voor Shabbat en dan in Shabbat was het nog. Dus dat de zoon van de Atsilut stegen op naar de Arichampin. En naar de abbewegema en de hoogere abbewegema. We Adam rischon. Terwijl Adam rischon, de eerste mens. Alla stijg op. de samen met de wereld. 22. We helpen het sud we zoon de absolute En bekleiden jesuit en zoon van de absolute, Dus zijn kracht was, zijn parzof was, dat hij bekleedde. Je is een zo'n van de Atsilut. Zo so hoog was hij. Waaialo, 23 jaar later, Marichon, Naran de Atsilut. En de eerste mens had toen Naran Nevesroach Neshama van Atsilut. Dus zijn lichten die hij had in zichzelf. Dus binnen hij bekleedde de uh, Nevesroach Neshama. Dus hij bekleedde de Atsilut. Nepesh dat is dan de malchut van de Ezeloot, rood kreeg die dan van de, uh, ja van de zeeanpier van de Ezeloot, en kreeg je dan van de, hiersoort van de Ezeloot die hij bekleedde. Dus dan kreeg je dan die na, Naran, nepesh rood ne Shama van de Ezeloot. Die zijn stralen in hem zoals uh, licht en, en lamp en en hij hey, was als een als een uh, Lampenkap. Hij bekleedde. Die naar Ran van de Atsilut. Ani Kra, welke lichten die naar aan van de Atsilut, Nefesroog, shama van de Atsilut, die heetten Zihara De hoge schittering. Dat was licht van die uh, Adam. En dat is wat wij noemen dat de straling van. Die. Zo so ook de straling is ook dezelfde uh, omhulsel hebben de zielen, wanneer de zielen verlaten deze wereld. Dus de zielen die natuurlijk verschillende niveaus maar dat is, de wat is, dat is het lichaam, het geestelijke lichaam, wat daar de zielen die het aardse die het verlaten, die hebben dat, dat soort bekleding. Zo'n so zo'n so schittering, ja. Uh, dat is dan Ziharahila, de hoge schittering. Moshe ook had, hier ook zelfs, hier op aarde kon men ook iets zien van die schittering toen hij uh, bij de berg, ja, naar berg Sinai toen hij naar beneden kwam, en het volk, de hele volk zag hem, en ze konden hem niet zien, was verschrikking. Om hem te zien, want ze zag dat het iets wat onaards was. En dat is dat zihara ila wat hij ook meegenomen mee gaat naar beneden. De straling van Naran van de Atzilut. 24. Aad sha kawo, shell Adam arishon. Zodat, let op, zodat so de hiel, de hiel van Adam, van de eerste mens, Adam arishon is zo'n afkorting so that so that the <inaudible> zeal van de eerste mens dus van Adam a yamikah gilgal gilgal galgal huh? Huh? ha in you heel niet dat gezegd ziel oh nee no, sorry That so that the heel have uh, because el ziel yeah. the heel okay so that the heel van de eerste mens was, ik zou uh, zeggen dat maakte doof. Ik zou zeggen dat de de zon, de de het zon, zon, zon, de zon, Dus de de zon. Wat straalt de zon en de maan? Ja, dus de zon. Dus hij straalde zoveel. So zijn heel, de heel van Adam, van de Adam, straalde meer dan de zon. Ja, de zon betekent, de, de zon, wat wij noemen, de zon, niet de zon, zeer en pienen, maar goed, maar de zon, wat wij noemen als aardse zon. Het zonnetje. Ja, ook dat niet, maar, ook dat niet, maar het is, dus alles wat eronder was, alles wat, in de Bria, Itseera, Wasseya, dus hij was, straalde veel meer dan dat. Het betekent, hier is letterlijk staat het, uh, Mehake, mehake dat dus betekent, hij dover, maakte doof. Ja, dover. Dus ten aanzien van hem was de zon dover, dover dan zijn heel. Kan je je voorstellen? En dat was de mens. En daarom verlangen wij zoveel naar onze, onze origine. Dat was zoals de Adam was geschapen op die manier. 25. Wacha, rachet. De etse Sada. let op. Ik ga direct vertalen En na de zonde van de boom van de kennis. Ja raad ado 26 la ze ha geshmi. Daalde hij af tot deze, deze materiële wereld. We ha 27 baim lo ata. Mij gemelad min, de pija, de pruda. En zijn naran, zijn lichten, drie lichten moet je ontvangen. Elke mens heeft drie klik, kilim, ook hij had. Dus die drie kilim, waarin hij lichten ontvangt, dus de drie lichten die hij nu ontvangt, zijn drie lichten nevers rook ne shama. Bij hem loata, nu komen zij bij hem, die lichten, die waar halden die drie lichten vandaan, dus wat is dan binnen hem? het licht dat waar hij van da, waar wat hij aantrekt, die kwamen bij hem nu na de zonde met gimmel al bia de pruda uit de drie werelden bia briaits de drie werelden van de afscheiding. Nou, het is hemelsgroot verschil om te ontvangen van de absolute of te ontvangen van de bia. Uh, 28 We shamaim va'aretz Nu goed opletten, wat is nu want weet dan weet we wat is de correctie, wat is dan die vernieuwing de eerste vernieuwing moet zijn We shamaim va'aretz de acilut, yardu besibato leefchinaat ze 29. Wak venikuda, mitaburda nikuda we shamai waren de adsilut en de hemel en de aarde van de adsilut, die daalden af vanwege dat door hem, daardoor, door deze zonde. Leef je na het vak, we nekuda, tot het aspect wak, dus zestienden, en nekuda en een punt. Van, af, van de tabor van Arichanpien. En naar beneden. Wat betekent dat? Iedereen kan het kan dat, kan dat zien? De hemel en de aarde. Van de Atsilud. Wat is de hemel en de aarde van de Atsilud? Zo'n zeer Arichanpien en Malchut. Van de Atsilud. Door zijn zonde. Door de zonde van Adam. Daalden af. Door hem. Vanwege hem. Vanwege die zonde. Lipje genaad. Tot het aspect van vak zes sferot van de Zirampien en Noekwa en één puntje van de Noekwa vanaf de tabor van de Arikampien en naar beneden. Dat is volledig in overeenkomst met onze tekening. Herinner je nog op de les 51 vanaf 51 dat wij zien. Herinner dat wij zien, dat waar, wat bekleedt, in normale toestand, wat bekleedt de zon, de Zijanpien en Nukwa, van de Arichanpien? Welke plaats? Oké, okay, maar welke plaats van de Atsilut? Welke plaats van de Atsilut, Zal so, volgens dat onze onze schrijf. welke plaats van de Atsilut, van de So, welke like plaats van de arie -Pin, van de Atserud bekleiden ze iran nukwa vanaf de Tabor en ableden, <coughs> ja of niet? op onze tekening, herinner je nog? vanaf de Tabor en tot de Chazé van de arie -Pin. is wie staat daar vanaf de Tabor van de arie -Pin. Bek, wie bekleedt de plaats vanaf de Tabor tot de, de Chazé van de arie Hmm? Nou, dat is eerst zo, heel goed, niet schamen. En boven de HZ, van de HZ tot de P, wie is dat? Abouiem, ja dat is niet zo moeilijk, het is alleen de posities, dat is erg goed als je die posities weet, dan weet je dat alles wat wij doen is niets anders dat omhoog naar beneden. We gaan naar beneden om weer omhoog trekken. De hele, de hele studie is ons. de hele alle werk wat we doen, is om die vonken, het hele vonken, naar boven te halen. Dat is alles wat de mens moet doen, hier op aarde. Geen andere service aan, Goden, aan, aan God, aan God, dat is niet zo nodig. Je moet nergens verlangen naar, alleen naar één ding. Help mij om die vonken, helige vonken die in mijn klipot zitten, naar boven te trekken, dat is alles. En als je zegt in jouw in jou, in jou gebed van, geef aan mijn kinderen, geef mij mijn kleinkinderen, of geef mij huis, geef mij geld, geef mij brood, ja, wordt niets daarvan, dan helpt het niet, dan men geeft jou dan wel brood, een materieel brood, maar daardoor kom je niet tot de vervulling. Duidelijk, dus één ding vragen, om niets doen, onthoud het allemaal. Mijn volk zit alleen onderdrukt, alleen door het feit dat zij het niet doen. Duidelijk, aan alles is gegeven aan mijn volk, de sterren van de hemel. En zij moeten de sterren van de hemel geven aan alle volkeren. Dan komt er ook vervulling ook voor, het, voor, voor dit volk. Anders komt er niets. Allende komt, ellende en nog een grotere ellende. Eén ding moeten we verlangen. Alleen persoonlijk. Niet wij Joodse volk of wij Christenen of wij. Dat helpt absoluut niet. Het is alleen maar uh, psychologisch. Elke mens doet erin toe wie. Van welke slag mens doet erin toe. Jij moet, moet alleen verlangen naar één ding. Help mij. Van beneden naar boven, die brengen die vonken uit de viesigheid, uit het vuil, uit het breken van kilim. Bij mij is het ook, wij zijn het product van het breken van kilim. Geen, andere, geen mens bestaat op aarde die, die, uh, die alles gecorrigeerd heeft. Ja, met alle mooie, je kan zitten, iemand kan zitten, prachtig mooi, een mooie pak met een, met een stropdas waar hij zit, vol van rotzooi van binnen. Kan je van mij aannemen? Eigenlijk. Van tot presidenten en tot de, tot, de, tot de geestelijke leiders van volk. Zit tot aan zijn neus in die klipot. Onthoud dat erg goed. Dus het enige verlang daarnaar dat jij die klip, die vonken van het heilige eruit haalt naar boven. Niet brengen naar, van boven naar beneden licht en ellende komt, niets anders. Kom, Niemand komt uit. Alleen van beneden die trekken die, die. En dat is wat je moet verlangen. Niets anders. Niet dat het goed wordt, daar aan niemand. Ik wil in jouw gebed zeggen dat over de volkeren, laat de hele wereld vrede maken. Zo allemaal onzin. Allemaal vlucht van, de, van jou, allemaal wordt dat aangepraat, aangefluisterd, ingefluisterd door jouw eigen. Wie citra agra. Dus jij zegt, ik wil voor de hele wereld, de hele wereld, de hele wereld geef van de hele wereld aan mij niets. Het zijn er iets allerlei smoesjes. Jij moet alleen je te maken met jouw eigen kilien. Dat wordt van jou gevraagd. Jij bent uniek, kijk nou wat je ons vertelt. De mens is partner van de schepper. Elke mens afzonderlijk, dus vraag alleen één ding. Jij en jouw relatie met het licht. Niets anders. Vraag alleen om jou te helpen die... die maar jij moet het wel doen. Jij moet het degene zijn die initiatief, die initiatief neemt. Eigenlijk? Niet dat, we, dat komt wel iets anders. Van beneden moet je eerst... En dat deze beweging leert te doen. Leert te maken deze beweging. Altijd. Vooral als je in depressie bent. Dan kom je nooit in depressie meer. Eigenlijk. Jij haalt het omhoog. Naar waar? Naar jouw het is zo. Dat is het, be het belangrijkste. Dat moet jij doen. En de rest gaat, en de rest door het leren Daar allemaal, word je verheven. En steeds elke keer komen meer uh, van die vonkjes uh, van het heilige omhoog. En jij wordt bevrijd. Dat is de bevrijding. Dat is de verlossing. Telkens, wanneer jij in elke nieuwe toestand nieuwere vonken naar boven haalt dan heb je onder minder vonken van het licht overgebleven duidelijk, en meer blijft alleen maar van het van stof als het ware stof der aarde dan nou, laat het stitten, en de rest alles moet je eruit halen heb je dat eruit gehaald, al het licht wat daar vermengd is met die, klip, die klipoot, dan hebben ze niets meer dat is alles wat wij moeten doen geen ander gebed doen helpt niet Onthoud het er goed. Psychologisch wel. Psychologisch is goed. Natuurlijk is altijd lekker. Jij doet het dan met een gebedboek. Ik zeg de waarheid. Ik wil niet. Ik, ik, ik, ik vertel het niemand. Ik leer het alleen aan jullie. Een kleine groepje. Wat ik aan de waarheid wil. Ik aan jullie vertellen. En dat is niet mijn waarheid. Ik, ik, ik haal het alleen. Ja. Ik was helemaal dood. Plat. Helemaal. En dat ik zeg u, ik, ik heb het, ik heb dat bereikt, niet bereikt, ik heb het gevonden. En, het, en je kan mij geloven, want het staat in de, de, onze wijzen zeggen. Maar, ja, gati mazati tamin. als iemand heeft gezwoegd, ja, inspanning geleverd. En zegt iemand, zegt jou, ik heb gezwoegd, ik heb hard gewerkt, en ik heb gevonden, moet je hem geloven. Nou, ik heb gezocht. Ik zeg niet dat ik hard gewerkt had. Maar ik heb gezocht en ik heb het gevonden. En dat kan ik zeggen. En daarom geef ik het aan jullie. Anders zou ik het niet geven. Dat betekent niet dat ik klaar ben. Oké? Okay? En dat moet je ook werken. Als je werkt aan jezelf, dan zal je het zeker vinden. En ik weet nu zeker dat ik heb het gevonden. Ik ben ook eruit gehaald. En dat wil niet zeggen dat ik klaar ben. Maar ik ben ook eruit gehaald... uit die... duisternis. En daarom praat ik ook met jullie. Zee, ik ga niet ergens lezingen geven... of bekeren, andere bekeren... of artikelen schrijven. Nee, alleen... wie komen, jullie komen, jullie komen... om jullie weten niet waar jullie, waarom jullie komen. Ook uitverkoren. Ook ergens waarom, je weet niet waarom. De zielen zijn klaar daarvoor. Kijk nou hoeveel mensen waren hier... Waren hier als je dat honderden, vele honderden die ons cursussen hadden gehoord. Nou, waarom is het alleen maar zoveel en weinig gebleven? Voor mij is het absoluut belangrijk. doet er niet toe hoeveel. Maar jij blijft hangen hier, dan is het... Dan betekent dat jij geleid wordt van boven. Er zijn geen, er zijn geen redenen die je kan zelf zeggen. Nou, ik zit hier om dat tekenen. Dat en, dat. en nu even verder. Dus, we hebben nu gezien, wat zegt je dat? Na de zonde van Adam, dat de hemel en de aarde van de absolute die daalden af, daardoor, naar de positie alleen van de wak, zes, ja, zes sferot van de zeerampin, dus katnoot, kleine toestand, en de noekwa, en de puntje uh, onderaan, ja, zoals we hebben dat geleerd. Dat is wat, wat, in de acilu hebben we dan, alleen dat Wak en de puntje van de, eh, de Nukwa, zeerampien 6, zesfirot en Nukwa 1, en die zijn van de taboer van de Arichampien en naar beneden. Oké, okay. tot de Parsa. Dat is alles. Oumutaal het zadikim En wat hij zegt over de zadikim is het ook geldig voor ons. Wie iemand die Kabbala leert, Lishma, die is Tzadik. Die is rechtvaardig. And en geen andere die zijn rechtvaardige. Iemand die leert dat werkelijk, bedoel ik werkelijk rechtvaardig De werkelijke Tzadik is alleen iemand die leert, natuurlijk zijn er allerlei niveaus van de Tzadiki, maar hij spreekt hier van de Tzadik die de innerlijke Kabbala leert, die innerlijke Torah leert. Dat is de Tzadik. Er zijn ook anderen die leren dan uh, met kinderen allerlei dingen. Die ook, die ook net als Tzadik, die denken dat die Tzadik is. Dat is niet. Wie leert in innerlijke, innerlijke, de verborgen Torah, geheime Torah. Dat is Tzadik. En je leert dat lishma, om te geven. Om niets voor, niets voor terug te willen. Alleen dat is leren. Dat is volwassen leren. Dat is erg moeilijk wat ik zeg. Erg moeilijk, ik bedoel, het moeilijk, het is erg eenvoudig. En tegelijkertijd, men moet hard werken om dat eenvoud te bereiken. Dat is niet te koop. Eindelijk. En men kan bezoeken al zijn leven synagoge en kerk en wat dan ook. En dat zal niet helpen. Voor geen millimeter. Hoor je dat wat ik zeg? En men kan doen veel voor de synagoge of voor de kerk. Werken voor hen, helpen hen met dat, met alles wat je wil. Stoelen brengen, alle geld geven, alles. Voor geen millimeter ga je persoonlijk vooruit. Wel in de ogen van de mensen wel. Ze zullen jou eren, ze zullen jou uh, van alle kanten, ze zullen dan jou... Ja, helpen, etcetera. jij zal voelen jezelf hoog, ho belangrijk, jij zal voelen jezelf. jij zal zelfs jouw eigen liefde zal jou nog steeds, nog zelfs bedriegen, om te laten zien dat jij wel vooruit gaat. Jouw, jouw eigen, jouw zegt al, oh, kijk nou, hoe ben je vooruit gegaan? Dus onthoud dat erg goed, Alleen dat dat werken met jezelf. Alleen werken met het optrekken van jou. Eh, vonken van het heilige omhoog. Dat is de enige wat helpt. En daar moet je vragen natuurlijk. Moet je leren dingen die de kracht hebben. Om dat jouw helpen eruit te, te krijgen. En dat is alleen de, alleen de, de kabbala. In onze tijd niets kan helpen. Niets brengt eruit uit het. Uit het uit, uit, uit eigen geliefde. Behalve de, alleen de, de krachtige spul. Hij heeft de kracht, krachtigste spul. Dat is de Kabbalah. En dat is wat hij zegt. Let op. En nu wat hij zegt. En uw volledige concentratie weer. 29. ומוטל על הצדיקים, דרתך, תיקון זה לתקן כל הפגמים שנעשו אינן דרתך על ידי החט, ולחזור ולחדש את השמיים ואת טווין דרתך הארץ דעצילות זון Ule tam le arihan pin, 33. Ule abooyima, kmo shahayu, lief Vatsadikim va tsadikim, atsmam, 34. I kablu, behazara, eta zihara, ila ashen, adam harishon, 55. Shahi, naran, Meolama En nu dat stukje nog alleen zal ik vertellen en dan zijn we klaar. En de tweede, de tweede vernieuwing van de hemel en aarde op de volgende les Dus Hashem, met Gods hulp. En nu even dat stukje, dat stukje. Dus de eerste vernieuwing wat wij moeten doen is het volgende. Let op. Hoe moet al alle en het is opgelegd op de rechtvaardigen, op de tzadikim. Derde. Kijk hoe deze correctie is opgelegd op de tzadikim. Zij die de geheime leer leren, waarom is het geheime leer? Alleen door ze jezelf te baseren op de jezod, kan men dat doen. En, en jezelf baseren tot jezood kan je alleen doen door de Kabbalah. Door geen andere dingen kan men baseren op jezelf. Door de Talmud niet, door niets. Alleen Kabbalah betekent dat jij hecht aan jou jezood en jij je gaat niet naar rechts, niet naar links, maar je hecht jezelf volkomen aan de jezood. Dat is de, dat is. De leer van de waarheid. En dat is wat hij zegt ons. We moeten naar het En het is opgelegd. Deze tjikoen, deze correcties is opgelegd op de Zadikim. Die moeten dat doen. Litak en Om alle beschadigingen te corrigeren. Die gemaakt waren door de zonde. Door deze zonde. Door de zonde van Adam. Wilag Waarom is dat een Eerst corrigeren zij natuurlijk hun eigen zonde. En tegelijkertijd, of daarmee gepaard gaande, corrigeren zij de zonde van uh, Adam. Wilag zoor en terug te keren. Olehadeesh et ashamayim et ash. En te vernieuwen de hemel en de aarde van de ashiloed. Dat is wat wij moeten doen om te vernieuwen de hemel en aarde van dat sieloot. Wie is de hemel en de aarde van dat sieloot? Dat is de zoon, ja of niet? De zeerambine en Wij moeten zij door het optrekken van onze man corrigeren. Wij hoe moeten wij corrigeren wij dan de hemel en aarde? Dat is dan de zoon van dat sieloot. dat die is een zoon. De hemel en aarde van dat sieloot, die zijn de zoon van dat sieloot. Olehallo, tam, let op. En om die zon op te laten trekken. Learichampien. Naar de Arichampien. 33. Ule abowa jima. En naar de abowa Kmosha, julif na -e het. Let op. Zoals so die waren voor de zonde. Dat is het eerste wat wij moeten doen om zon, om de hemel en de aarde. Zeeran, wien en dukwa op te trekken, laten optrekken naar de Arigantin en de Abouhima, zoals het was, voor de zonde. Dus eerst de zonde van Adam te corrigeren. Ja, en de religie zegt, nee, dat is ingeboren, dat de mens is ingeboren, ja, de religieën zeggen, ja, dat de mens is ingeboren, zeggen, het heeft van de geboorte dat de zonde van, dat de eerste zonde, hoe zeggen dat in de religie, de eerste zonde, dat zit al, Ingebakken, de mens zit voor altijd daarin, in deze wereld, volledig daarin. En kan niet corrigeren zich alleen maar hier Terwijl Het well, is absoluut niet zo, so let op. En de mens, die zich dus de, op, op te laten trekken, uh, de zoon van dat ziloot naar de arie en Abou-Hima. Zoals so dat was, zoals so zij waren dat, voor de zonde, voor de zonde van Adam. Wa als man let op laatste, laatste stukje van de zin. En de hem zelf, 34, ika ab Hazara, zullen dan uh, ontvangen met terugwerkende kracht, als het ware, zullen terugverkrijgen, zullen terugverkrijgen, hazara et, zahara het ila de hoge schittering van Adam Arishon, van de Adam, van de eerste mens. 35. Shehi naran, meolam dat dat is de naran van de wereld Atsilou. De hele bedoeling dat de tzadikim, dat zijn dus de mensen die zich bezighouden met de innerlijke Torah, dus de Kabbalah en de Zoger dat men door de man op te laten trekken, dat wij, dat wij al onze stap voor stap, al onze vonken, van het heilige fonken heilige naar boven halen, en daarmee, als we halen iets naar boven, dat halen wij met de man, en daardoor natuurlijk de werelden steeds telkens omhoog gaan, telkens elke man die ik opbreng, heeft tot gevolg dat de zon van de absoluut stijgt op naar boven. Ja? En wij moeten het stap voor stap brengen, totdat zij komen naar hun oorspronkelijke staat, in de Arihantin, tot de Arihantin, dat zij bekleden Arihantin, en de Abba Dat is de eerste vernieuwing van de hemel en aarde waar wij mee bezig zijn. En de tweede vernieuwing komt op de volgende keer. En dat is iets spectaculairs, want altijd men denkt alleen dat, all, dat het de eindstation is. Dat men dient alleen de, de zonde van Adam te corrigeren en dat is klaar. Nee! Dan komt iets, daarna komt iets. De volgende, nee, de volgende komt iets wat niemand kan verwachten wat het is. Dus de volgende keer is de tweede vernieuwing en dat is iets dat de mens gaat boven Adam, Adam boven. we moeten werk doen, werk doen dat boven het werk gaat van Adam. En dat is aan ons gegeven om in partnerschap met Hashem nog die verzorgen te gaan naar datgene, datgene dat de tweede vernieuwing van de hemel en de aarde die zullen plaatsvinden na de Koen. En dat is wat wij zullen leren de volgende keer.